Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus van Justitie wil meer mogelijkheden om crimineel vermogen af te pakken. Hij werkt aan een wetsvoorstel waarmee de overheid geld of spullen die iemand vermoedelijk met criminele activiteiten heeft verkregen nu in beslag kan nemen. Dat schrijft Grapperhaus aan de Kamer. Nu kan dat alleen als iemand veroordeeld is. In de Telegraaf noemt de minister als voorbeeld een inval in een pand... waar de politie wapens en een groot bedrag vindt. Volgens het nieuwe systeem mag het geld in beslag worden genomen... en moet degene die het eigendom claimt vertellen hoe hij of zij eraan komt. Massaal testen zorgt er niet voor dat de samenleving weer helemaal open kan... concluderen Utrechtse epidemiologen.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 Inmiddels is dat gestegen naar gemiddeld 4 mm. Het weer overwegend bewolkt en droog. Maar in het noorden soms wat lichte regen of motregen. Met een stevige zuidwestenwind wordt het maximaal 11 graden. Vanavond en vannacht verspreidt wat regen. Morgen vooral in het zuiden wat regen. Elders droog met wat zon en opnieuw een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Met nu, Tubak Leeft. Yes, Tubak Leeft op de radio. Fijn je toestel op aanstaan. Het is nog een beetje stil in de studio. Ik denk dat ze nog op de fiets zit. Maar dat geeft allemaal niet. Ze komt vanzelf deze kant op. Rustig aan. Rustig aan, want ja, ze heeft tegenwoordig een elektriekend fiets natuurlijk. Ja, dat is onder de mond, dan ga je meer bewegen. Maar ga je dan wel echt meer bewegen? Ja, je pakt ze natuurlijk voor het kleinste stuk. Je pakt ze natuurlijk altijd. Die elektrische fietsen. Huh? Kom, zie ik het er in vet laan komen? Ja. Nee, toch nog niet. Het is een week vol gebeurtenissen. Ja, uh, gisteren hoorden we ook dat Jos B. Uh, 22 jaar, nee, uh, 12,5 jaar gevangenisstraf heeft gekregen met geen tbs. En dat vindt de familie uh, nou, niet helemaal onterecht, maar ze hebben er ook wel rust mee. Er is nu in ieder geval een dader gepakt. En het is maf dat zo'n man zo dwangmatig en zo ja, vast blijft houden aan het feit. Hij gelooft waarschijnlijk zelf in zijn eigen verhaal dat hij een jongetje heeft zien liggen daar. En dat hij daar nog iets, aan iets heeft proberen te doen. En verder niets. Maar ja, alles bewijst toch wel dat heel veel DNA op die onderbroek zat. En dat is toch wel chockerend. Ja, dat je denkt, dat komt er niet voor niks. Ja, heeft hij ooit verteld? Zij ook weer. Het zat in een handdoek of een theedoek bij, bij die camping waar hij ook wel eens naar de wc ging. Dat daar ook van die verhaal. Dat je denkt van. Gusting, wat voor wereldleefje. Nou goed, het is, uh, bijna, het is bijna tijd voor hem, maar nog niet helemaal. Jawel, de kerstgevoelens. Altijd leuk dit, hè? The most of er echt sneeuw gaat komen, weet ik niet. Maar goed, De zit toch een andere man? Ja. Af en toe komen er op televisie nog wel televisieprogramma's erover. Maar je ziet er niet zo heel veel over. Sinterklaas. Ja. Komt het omdat mijn kinderen in de leeftijd... dat ze het niet meer volgen? Zou dat het kunnen zijn? Ik weet het niet. Maar goed, de uh, zwarte Piet is al weg, dus nou, volgens mij volgend jaar... Ja, als het nog een beetje door blijft gaan, wordt het toch wordt het minder, hoor. Wordt het vooral minder, dat vind ik klaar. Zo mooi. Nou, dat weet ik allemaal niet of het mooi is. Ja, ik, ik denk toch dat we eerst maar even een plaatje gaan draaien... voordat we het, eh, echt de show gaan beginnen. Want het is toch wel leuk als we het met z'n tweeën openen. Ik denk toch dat ze nog een uh, foto maken, of dus zo. Laten we even een plaatje draaien. De vaccines, Het zit eraan te komen, half december. Dan kan het allemaal weer graag gebeuren. Ik heb toch wel een aantal vrij gezellige vrij gezelle, uh, vrienden en vriendinnen. En, uh, die wachten op de vaccins, -druk. en Dan kunnen ze namelijk weer uh, de liefde gaan uh, ontdekken. En deze toepassen toepast natuurlijk de vaccines. En all my friends are falling in love met een hoog gehalte aan Huey Lewis en de nieuws, zeg ik altijd. Daar lijkt het een beetje op. Nou goed, ze is aangeschoven. Ja, ik moest omrijven nog. Het, hè. De, de bejaarde van de show. Al. Wat is dat nou? Waar ben je te laat? Weer? Ja. Nee. Nou? Nee, de, de spoorwegovergang ah. is allebei gesloten. Yes, toen en moest je ik om. Ik was er al, ja? maar uh, toen moest ik weer helemaal terug naar het station. Ja, ik ben op de fiets, dus ja, dat duurt toch langer dan... Uh. Ja, dat is best wel een stukje met ja. de auto. Ik, was, ik had het ook gelezen in de Stanfordse kranten. Je wist het. Halverwege in de week. Maar ja, dan een gegeven moment, even onthouden, onthouden, onthouden. Ja, dan moet je het eigenlijk even een briefje in je koffer doen. En dat je dan, nee, het stond ik hier voor de spoorbomen. Ik nog proberen. Ja. Nou ja, nee, ik denk, rij je toch maar even om. Maar goed, maar goed ja, met de auto is het snel ons met de fiets ja, natuurlijk. Zeker weer Wie we, we hield ons al vast en dan denk ik, oh mijn god, die is nu niet ergens ondersteboven gegaan met die elektrische fiets van je. Ja, te maar hard, niet te hard door de wocht. Nee. Of corona, hè. ik heb wel een echt nieuws met mijn broer en zijn vrouw. Oh, die hebben die corona. Ze zijn geveld. En, uh, maar ik hoor ook heel weinig, dus ik denk, nou die hebben het waarschijnlijk wel waar, denk ik. Dat, dat, dat, dat vul je in, ja. dat weet je ja, nee, niet. Nee, hij zei wel al dat hij heel erg benauwd was. Dan. Ja, het is natuurlijk, hij is natuurlijk ook wel een 60er. Ja, 62 is hij. 62, dus dan krijg je dus dat. Maar nou ik voel er wel een beetje ongerust over. Nou goed, de 60ers willen allemaal wel laten vaccineren. En dat kan ook. Die, die staan vooraan. En dan de zorgmedewerkers. En, nou ja, nou, dat, ik, denk, bij... ik denk dat uh, als ze het doen zoals het moet, dat ze waarschijnlijk iedereen die normaal gesproken een grieper krijgt, want die kwetsbaar is, dat die gewoon als eerste gaan. Ja, precies. Nou, ik, ik wacht het af. Ja, ik werk in de zorg. Dus ik, waarschijnlijk zal ik hem wel moeten, denk ik. Ik ja. sta hier, uh, hier vooraan. Het grappige is: uh, het kabinet heeft natuurlijk allemaal gezegd van. Uh, uh, wij nemen hem. Weet je wel, ze werden allemaal geïnterviewd door Jair, geloof ik. Allemaal van: ja, neemt u hem? Ja, natuurlijk neem ik hem. Het, het moet een goed voorbeeld en uh, dat soort dingen allemaal. Ja. En dan ja. hoor ik op het nieuws. Er werd uh, gekeken naar de zorginstellingen. Al, al die oude mensen in die verzorgingstehuizen werden uh, werd gekeken. Neemt u er eentje? En ja, die nam hem. En toen uiteindelijk zei zorgmedewerker, volgens mij een leidinggevende. Wat, wat zei die nou? Ik ben absoluut niet tegen vaccins, maar uh, ik wil wel maar... dat ze veilig zijn. Ik wil in mijn hart voelen dat dit veilig is. Oh, ja. En ik wil dat ook lezen en horen. En dan uh, overweeg ik zeker om hem te nemen. Wacht even, jij werkt in de zorg. Je begeleidt oudere mensen. En ik hoor een echte grote, vette twijfel hier. Echt, dat is ongelooflijk. Hoe kan dat nou, joh? Joh, hè? Heb je niks met corona meegemaakt dan of zo? Je staat hier echt voor de camera te zeggen... ik moet in mijn hart voelen dat het goed is... en feiten <laughs> zeggen mij niks. Nee. Ik geloof niet in feiten. Nee, ja, dat ik heb wel zo. heel veel mensen aan coronado's gaan, Maar ik weet niet of ik er zelf een vaccinatie op heb. Volgens mij bestaat het niet. Nee. Nee. nee, ik vond het echt uh, zorgwekkend. Ja. Ja, Jij niet? Ja, ja dat vind ik ook. Ja. Je staat echt voor de camera en staat gewoon zo van af te steken. Nou, eigenlijk had gewoon, echt de NOS had dat gewoon moeten censureren. Je moet eigenlijk alleen maar berichten laten horen... dat iedereen zich wil laten vaccineren. Je moet toch iedereen motiveren om, dat, ding, om dat, dat naaldje in je arm te laten zetten, of niet? Neem jij er eentje eigenlijk als je hem uh, aangeboden krijgt? Ik denk het wel. Kijk, ook weer zo'n twijfelgeval. Ik denk het wel net hoe je uitkomt in mijn agenda. Ook, maar ik, zo, ik wil niet de allereerste zijn. Nee. Want dat is het een beetje. Hè? En moeten er tien mensen voor je zijn of honderd? Nou, ik had al ook een leuk plaatje gezien. Ik zal hem nee? ook wel delen. Dat stond van: nou ja, als de eerste regering het neemt. Ja. Hè, dan, uh, dan, uh, en, en het gaat goed, dat is prima. En als dat niet goed gaat, is ook alles opgelost. Oké. Okay. Alle ellende. Nee, goed. Fijn, bijzonder. Pfizer heeft wel, ja, Pfizer gaat er wel heel veel geld aan verdienen en uh, houdt toch zelf even het patent vast. Het is nog generiek, is het nog niet? Zeggen het gaat ze nog. Op. niet naar het buitenland. Uh, zijn, nah, uh, nah, er zijn, zijn meerdere bedrijven die fanatiek bezig zijn. Hoor. Dus ze kunnen wel heel uh, poe van wij hebben het vaccin. Maar er schijnen meer bedrijven die fanatiek mee bezig zijn. En Nederland heeft wat meer bedrijven gewet. Maar hebben... ik heb wel gehoord van. Kijk, want het was dus de. Ze zei de, de yeah? vaccins should be tested on politicians first. Yeah? If they survive. The vaccine is safe. If they don't, then the country is safe. Okay. Die vond ik wel aardig. Ja, die is aardig, aardig uh, gebracht. Ja, aardig gebracht, ja. Nou goed, uh, je begrijpt het allemaal. Er is nog heel veel onduidelijkheid. En ik hoorde, wat was het, 40 tot 60 procent die nemen het vaccin wel tot zich. Nou, de mensen die ik al gesproken heb, allemaal niet. Nee, allemaal niet. Dus ik weet niet meer, hoe zijn die 40 tot 60 procent komen? Ik denk het meer richting de 70, 80 procent is volgens mij. Alleen de echte ouderen die denken, nou ik ga toch bij een doodlakker toch maar maar proberen te verlengen. Nou zeg, wat een ja. rarigheid. Leuk plaatje like hier, Ielke, I'm a man. Leeft. Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn, <tog> is luisteren naar Toebak Leeft. weer vol. Fleet Foxes ontstaan in 2005. Het was gewoon een tijdje aan het spelen. Onder de naam Pineapple. Maar toen was er een ander bandje in de regio die ook onder Pineapple was optreden. Dat was zo verwarrend. Toen dachten ze, we noemen het gewoon Fleet Foxes. Ja, is toch weer eens wat anders. En dit is een laatste plaats die je hoort in de zaterdagmorgen. en die heet I Can Believe You. Oh, wat mooi. Oh, wacht even. I Can Believe You. Ik kan je geloven. Maar ik, ik kan het vaccin nemen, maar in mijn hart weet ik het nog niet. Ik jou of jou geloof. Nou goed, ervoor nog de uh, leuke single van Ilke. En dat heet I'm a Man. Uh, zelf nog niet helemaal overtuigd. Maar door deze plaat te zingen is dat misschien een stukje dichterbij gekomen. Het is de zaterdagmorgen. Het is namelijk alweer uh, dus 20 minuten over 9. En we kijken nog even de wereld hier. Natuurlijk heb ik vandaag even de kranten weer zitten lezen. En een van de uh, opvallende zaken is natuurlijk dat uh, Grabberhaus uh, heeft een interview gegeven voor de Telegraaf. En uh, uh, Nou ja, goed, we hebben allerlei dingen gevraagd. En onder andere Druk, is uh, hij nog spijt van het feit dat hij dat huwelijk heeft... Uh, zegt hij, heeft... hou op, ik ben al weinig gescheiden. <laughs> Toch wordt hem elke keer weer gevraagd. Melkie zegt hij, van, ja... En je hoort hem ook praten. Hij is zo volg en zo langdradig. En in het stuk kan je het ook gewoon terug horen, dat hij gewoon bepaalde dingen zegt. En ik zeg: van, Ja, ik heb het met mijn vrouw nog wel eens over gehad. Maar had het gewoon met z'n tweeën moeten doen? Nou, daar zijn ze ook heel veel grap over gemaakt dat hij een huwelijk heeft met meerdere mensen. En dat het niet met z'n tweeën doet, maar alleen maar met meer. Nou goed, en verder. Uh, ik, uh, nog meer, er was nog iets anders. Had, ja. Waarom zien we de strenge minister niet meer nu? Als het uh, eerder zo hielp. Lachen ze misschien aan de uh, coronamister uh, van uw huwelijk. Nee, ik heb iets uh, niet goed georganiseerd. Er zijn dingen fout gegaan. Dan moet je je aantrekken. Maar kort na het voorval heb ik al gezegd... dat ik zo'n coronapraatje opnieuw zou houden als het mij wordt gevraagd. Je hoort hem al. Het is heel warrig ook, hè? Het, het, is... Nou, het is... De laatste keer was hij ook gaf, natuurlijk over dat vuurwerk... Uh... Uh, verbod, weet je wel. Ja. Dat je dan een douw zou krijgen als je gebakt zou worden en ja, ja, ja, een strafblad. Ja, ja. En niet zoals met corona. Ja, mm, ja. Ja, ja. Ik vind hem niet zo krachtig meer. En of, het, of hij daarvoor nou wel krachtig was, maar heel veel mensen zijn wel tevreden over. Maar dat hij wel echt een crime fighter is. Dat hij wel in de criminele activiteiten goed bezig is om dat op te lossen. Je krijgt nu wel een strafblad. En toen niet. Ja, toen niet. Ja, het kwam mij niet zo goed uit. Nee, dus laat het maar, laten we het maar even ombuigen. Nou goed, wat voor rare brief heb je allemaal. Uh, het nou, internet gevonden. Nou, een schattig berichtje ook. Want bij het optuigen van die bekende kerstboom... bij Rockefeller Center in New York... Yeah. hebben medewerkers dit jaar een uh, klein verrassinkje gevonden. Want tussen de takken van de 23 meter hoge boom... dat is wel heel hoog... U is echt heel hoog, ja. Er zat ja. dus een heel schattig klein uiltje in. En uh, die is dus helemaal vanuit Oneonta... in de staat New York. Uh, oh mijn god. Daar is hij vandaan gekomen. Betreig die soort, of niet? Nou, nee, dat weet ik niet. Maar het is een... Uh, Wie een, heeft die boom ontgaakt? Wie is verantwoordelijk voor het feit... dat hij geen boom meer heeft om in te zitten? Geen idee. Ja, maar dit is een raad worden. Het is geworden. wel een schatje. Ja, maar we stappen iets overeen dat het vervelend is dat hij geen boom meer heeft om in te zitten. Maar deze man is misschien wel. Nee, deze kan gewoon in die boom blijven. Alleen ja, maar die, die, weghaast, die gaat dood. Die gaat uiteindelijk dood. Ja. Dit is zijn nest dat doodgaat. En dit is een bedreigd diersoort. en... Nou, dit vind ik echt wel echt foute shit, dit hoor. Maar goed, jij, ja. maar, jij vindt ik het allemaal vind schattig. Schatje, ja, het ja, je, je smelt altijd weer als je van dat soort grote ogen ziet. Grote zien. ogen, hè? Dat is echt, en er is de rest, rest de bijzaak. Maar ik vind het serieuze shit dit. Het kan gewoon niet nog een keer gebeuren. Je moet, eerst kijken of, je moet eerst een boom leeg schudden. Kijken wat eruit valt. Lijpe <laughs> shit, houden. Lijpe shit, ouwe. En dan pas <laughs> uh, denken bij jezelf. Uh, kan ik die boom maar omzagen oh. of niet? Nou goed, straks onder andere nog wat nieuws uit de techniekwereld. Ik heb gisteren ook weer televisie te kijken en onder andere het ook op één met Paul wat ook wel heel onderhoudend was, moet ik zeggen. Ja, oh, die Bob Ross. Ja, die Bob ja, Ross. dat was wel grappig. Ja. Echt wel grappig. Maar goed, eerst maar eens even Milo. Mij is, Milo is een Belgisch, toch? Een Belgische man? Ja. ja. Hij ik heeft een nieuw album even. uit. En dit is weer vol windowpane. Niet steamy windowpane, maar gewoon windowpane. Groot en meeslepen, dat is het. Ah, Milo. He, he, eindelijk, nou, er zit licht in ah, de tunnel. Hoe zo was dan. dat bij u? Hetzelfde. Ja, ik word natuurlijk ook wel hoopvol. Hè? Ja, zeker. Licht in de tunnel is heel belangrijk. Anders kan je helemaal niks zien. En strijken over je allerlei dingen die er liggen natuurlijk. Ja, zeker. Uh, nou goed. Dus... juichen moet je nu niet doen. Nee? Bij alle ellende van dit jaar is dit toch een lichtpuntje. Jazeker. Juichen moet je vooral niet doen. Nee, ik, uh, ik vind het ook altijd lastig als een cliënt jarig is... dat er dan gezongen moet worden. En dan doen we altijd gewoon maar... Hoera! Hoera! Niet te enthousiast, want je wil natuurlijk niet alles uit je longen blazen, de ruimte in. hè? Ja, kijk uit, hè? Nee, nee dat moet je helemaal niet doen, joh. Ik wil ik... eigenlijk dat hier een scherm tussen ons komt. Ja, ja ik, ik kan me nog wel druk maken. Ik kan best voorstellen dat er uit mijn longen nog wel wat iets uh, ontsnapt hier. Dus Het je praat hier. met consumptie ook. Ja, dat klopt. Er komt echt wel wat los op bij mij. Jezus, niet alleen de frustratie, maar ook de de De zolen De, de, de erzolen. De, de <laughs> van die halve zool komen helemaal los ja, gewoon. Hey, ik heb van die collega's die dan zeggen... Ja, ja, toch weer lekker dat mijn zanggroepje weer gestart is. Je kijkt met een hele grote ogen. Je loopt hier, schijn ergens met je mondkapje op. En hier vrije tijd. Ja. Ga je met tien met mensen in een zaaltje staan zingen? Jong, jij bent een gevaar voor die hele populatie hier. Wil je thuis blijven? Ja, maar dat mag toch. We zitten op genoeg afstand. Dus maakt allemaal geen ruk uit. Dat gaat de hele ruimte door. Dat gezang van jou. Wat er allemaal voor ellende in, jou, in jouw longen ronkt. Dat wil ik gewoon niet, helemaal niet ja, hebben hier. Je die ellende in jouw longen. Ja. Ja, al dus, die enge. enge... Nou, goed, uh, uh, uh, uh, uh. Er is ook niet meer wat losgekomen. Met mij vertel, wat is er bij jou? Overwegend geweld? Gedrag? Gewend over, gedrag? Ja, nou, nee? ik ken haar niet hoor. Het is eh? een, een of andere TikTok-star, yeah? Charlie D'Amelio, die wil stoppen naar haat over verwend gedrag. Maar het schijnt dus een dame te zijn. Yeah? Die, die, die, die komt kom uit een heel rijk gezin. En toen was er een, een uh, chef-kok en ze, ging een, uh, ze heeft heel veel volgers. Yeah? <coughs> en toen uh, ze, gaan ze een YouTube-serie beginnen met Dinner with the, the D'Amelio's. Maar toen had ze daar uh, slakken en ze was heel, heel verwend gedrag. En er waren er zoveel mensen die de dood hadden gewenst... en die, uh, die allemaal zeiden van belachelijk en dit en dat allemaal zei ik tegen. Hè? En dat kwam okay. ze dan weer niet tegen. Ja, als jij niet tegen kritiek kan, dan moet jij jezelf niet blootgeven op uh, internet. Dat lijkt mij. Nee. Ga dan wat anders doen? Ja, dat is de wereld een beetje. Ja, ja, ja, ja. ja ik, een collega van mij die is nogal aan het gamen. en die zegt uh -huh. van ja, ongelooflijk. Uh, hij speelt een of andere game. Hij heeft dat gezegd, maar het interesseert me zo erg dat het er ook bij is gebleven. Welke game was het ook alweer? Maar goed, dus ik vertelt hij zo van ja, dan gaan mensen een bepaald soort uh, uh, dingen spelen uit die game, een bepaald soort uh, level. En dat laten ze, dan filmen ze dat en dan geven ze een reactie op. En dat zetten ze dan op YouTube en daar kunnen ze gewoon, wat zei hij, drie cijfers per maand mee verdienen. Want er gaan mensen naar kijken en mensen kijken ernaar. En dan komt de reclame. En dan, ja, dan worden ze er blootgesteld aan de ja. reclame. Maar ja. weet ik, echt, ja, hij zegt dat is heel saai en heel simpel. Maar heetje ja. Ja, Math. eigenlijk. Uh, je kan, maakt niet uit waar je nog vlog is het over het maakt. Je geld verdienen met niks doen eigenlijk. Hè? Want je ja. bent gewoon zelf een beetje aan het gamen. En eigenlijk ook heel slim. Maar ja, ik heb zelf zo van. De allemaal gebakken lucht eigenlijk. Het is allemaal gebakken lucht. Het is, het lucht. Het is het, het, denk ik mezelf, zijn mensen dan aan het kijken geweest en die laten toevallig dat ding dan aanstaan. En ja. de, de, de computer en de YouTube denken zo: oh, het wordt goed bekeken. Nee, nou, je staat gewoon nog aan. Net als Sky Radio, wordt ook, niet, wordt ook niemand naar, luisteren naar. Maar hij blijft gewoon op de achtergrond doorborrelen. Ja, maar het is eigenlijk wat je. Waar ik het laatst ook met iemand over had. Van, uh, wat, wat voor functies zijn essentieel in de wereld? Hè? Gewoon voor, voor het voortbestaan. Ja, maar dus daar komen we nu achter. Ja, ja dit zijn functies. Nou, als die wegvallen, er is geen haan die er naar kraait. Nee. En uh, het is inderdaad van uh, het zorgen voor eten, het zorgen voor huisvesting. Dat de huisvesting goed blijft. Uh, de, de hele logistiek onder het. Uh, om het, uh, al de productiemiddelen te vervoeren en dat soort dingen. En, en uh, de zorg. Ja, en de zorg vooral. De zorg. dat zijn Ja, de zorg. Te... De soldaten, die moeten goed soldaten Ja, en nou ja, ook, ook, ook uh, de hele logistiek rond inderdaad. Het eten, het slapen, gezondheid. Ja, ja, en dan vooral binnen blijven, niet naar buiten. En ja, die, die hele horeca, dat is och, dat drank, dat hebben we ook al gemerkt. Dat het heel veel slachtoffers. Vuurwerk hebben we er nu al af. Dit zeg ik natuurlijk elke week, maar die kant gaan we wel een beetje langzaam op. Lubel had daar natuurlijk wel een hele kritische noot over het feit wie de vaccins krijgen. Nou, ZZP'ers... Of uh, zei er ook weer een van de fotografen van uh, alleen maaltijden, die krijgen hem niet. En uiteindelijk uh, uh, was het ook weer in de horeca, in en theater. Hoeft helemaal ook niet. Dat wordt niet serieus genomen. Nou ja, goed, had wel een kritische nood erbij. Goed, straks is Hans het want het is eigenlijk al half negen geweest, dames oh, en God, heren. We zijn laat. We ja. zijn vreselijk laat. En dan maar even eerst nog even een plaatje te break. En het is wel een leuk plaatje dit. Natuurlijk, de full fights blijven mijn muziek maken. En ja, na Nirvana is het eigenlijk alleen maar beter geworden natuurlijk hè. Shame, shame om dat te zeggen. Zandvoortse berichten. Yes, we kijken even naar de Zandvoortse berichten. En nou, goed nieuws. De boa's hier in Zandvoort wil, die krijgen namelijk een korte wapenstok. Het is een van de tien gemeentes die uh, het mogen uitproberen. Dus ze gaan het een paar jaar, uh, een jaar uitproberen. En dan gaan ze uh, even kijken of het, of het goed bevalt natuurlijk. En uh, David uh, Molenburg uh, is er erg blij mee. De, gemeente, uh, de burgemeester van de gemeente. En verder, uh, ja, Grapperhaus is er minder enthousiast over. En het is een korte wapenstok. Uh, en de korte wapenstok is in eerste instantie niet gebruikt om te slaan. Dan is... nou, kan je met die korte wapenstokken wel anderhalve meter afstand houden. Dat is waar. Je moet gewoon een lange nemen van anderhalf. Ja, met die korte ja. moet je indruk maken en met die lange moet je slaan. Maar ik denk dat die lange meer indruk maakt. Ik denk het ook wel, ja. Dus laat die... waar bestaat waar, waar, waar, waar die korte dan eigenlijk nog voor? Daar snap ik helemaal niks van. Ontstaat mij gek. Maar goed, het is wel goed om even uit te proberen. Want namelijk straks, als we nu het nu alvast invoeren, die korte wapenstok. En kunnen ze nu alvast een beetje rond gaan slaan, uitproberen, indruk maken. En straks met die Formule 1 dan komen er genoeg mensen hier naartoe. Dus dan moet er echt opgetreden worden. Dus nou, BOA's zijn hier al hartstikke blij in stand. Het maf is wel is, Halem heeft hem niet gekregen. Terwijl de BOA's getraind wordt in Halem. Dus de gedeelte van de BOA's krijgt de cursus wel om in zand actief te worden. Ja. En diegenen die de cursus niet hebben gedaan, die mogen niet in Zandvoort actief worden. Dus dat is nog een opdeling daar. Ja, het is ook zo raar, want we hebben, in Haarlem hebben we natuurlijk een hele afdeling. En daar zitten al die boa's. Ja? Daar loop ik dan wel eens langs, een half en? jaar geleden. En, onder de indruk dan. Oh man, wat een sterke kerel. Er ja, zijn er ook veel met baarden in z'n hoofd. Oh, oh ja, mooi zeg, witte maar, lange baarden. Maar, maar, maar sommigen die moeten dan vanuit Haarlem naar Zandvoort komen. Maar in, in Zandvoort was, zaten ze ook altijd. Maar tegenwoordig moeten ze gewoon steeds heen en weer. Beetje vreemd. Ja, beetje ja. vreemd. Ja. Uh, in Zandvoort is uh, afgelopen donderdag... rond 5 uur is uh, het Plastic Kingdom geopend. Het yep. is een kasteeltje van 2,5 meter hoog... voor het museum op het Gastersplein. Die is opgebouwd uit plastic zonder recycle code. En uh, in het uh, in Plastic Kingdom, uh, Kingdom zijn... honderden gevonden zandvormpjes verwerkt. Alle stukjes zijn dus door de Jutters voor Jutters geluk... Uh, afgelopen jaren van het strand geraakt. En uh, ze hebben dit verlichte interactieve... ...object samen met de kunstenaar op Ezenbrink gemaakt. En het ziet er echt wel geinig uit. Ja, het grappige is, ik vind het nog steeds klopt niet, niet helemaal, hè, dit. Iedereen denkt nu dat dit moedwillig achtergelaten is. Maar dit is kinderspeelgoed. Heb je wel eens gemerkt, als je met je kinderen naar het strand gaat... ...en het uh, raakt een emmertje kwijt of een zandvormpje, staan ze te janken? Ja. Dus ik weet niet wat, wat hier achter het verhaal is. Dit is gewoon kwijtgeraakt speelgoed. Dus dit is niet echt een goed, goed voorbeeld van het feit dat we... Plastic dat achterloos afval, je. Ja, ja, ja, ja. dat het afval is. Dus, het is ja. leuk vormgegeven, maar niet het juiste beeld, heb ik het idee. Het is een mooie woordvorm. Vorm. Ja. Het zijn vormpjes. Een mooie vorm gegeven, deze vormpjes. Raadhuisplein is feestelijk uitgelicht. Maandagavond uh, is ook de muziektenten in uh, de lampjes gezet. Dat is een bijdrage van de uh, vereniging. Uh, de Ondernemers Innovatiefonds ze hebben het aangevraagd. Namelijk omdat ze zeiden: van, ja, in deze moeilijke coronaperiode, moeten we misschien iets anders doen. En nu hebben ze verschillende dingen uh, verlicht. De ijsbaan is er niet, omdat er natuurlijk heel veel slachtoffers afvielen van het feit. Dat was, een paar mensen hadden een gebroken arm, geloof ik, en zo. En uh, dat, dat ging niet door. En uiteindelijk is er nu een offert aangevraagd om dit elk jaar te doen. Uh, om dit uit te lichten. En het mag is het kan met een uh, mobiele telefoon, kan je het alle kleuren laten, laten schijnen. Die lampjes. Ja, hartstikke mooi. Dus ik weet niet of je makkelijk kan kraken, maar het is wel een uit... uit Uitdagingtje. Kijken of je erin kan komen. Ja, zeker. Ja, dus. uh, maar we hebben een nieuwe gemeentesecretaris in Zandvoort. Maaike Pippel. Een leuke dame om te zien als je het er zo ziet. Yeah. En vanaf 1 januari uh, gaat zij beginnen. En ze is tot nu toe nog werkzaam bij een uh, ander bedrijf. Als Concern Manager Bedrijfsvoering. Zij is ook local, geme local, geme local gemeentesecretaris in de gemeente Hillegom en Lisse. Hoeveel banen kan je tegelijk hebben, denk ik, dan nou wel eens. Oh, je belangenverstrengeling ik hoor hem al. Ja, ja, ja. maar zij ja. volgt dus Willem van den Berg op. En dus, uh, die is de afgelopen twee jaar als gemeentesecretaris voor Zandvoort uh, werkzaam geweest. Als uh, interim eigenlijk. Oké. Okay. Dus, uh, nou ja, ik ben heel benieuwd. Het was even spannend. Boeren, ze waren niet welkom op het strand. Ja, want er is een protest natuurlijk. Ze gingen naar Den Haag en dan uh, zouden ze over het strand gaan. En dan zouden ze een korte route kunnen nemen. Dus politie hebben daar heel veel voertuigen neergezet. Gewone mensen konden wel op het strand rondlopen. Maar ze waren natuurlijk bang dat ze met die voertuigen, die grote tractoren door dat natuurreservaat Noordvoort heen zouden gaan. en daar heel veel dingen zouden beschadigen. En uh, ja, David was daar niet van gediend. Ik ben daar niet van gediend. Dus die heeft dat tegengehouden. Binnenkort krijgt hij een uitgebreid vleespakket van de boeren. op de stoep natuurlijk. En dan moet hij zich niet bedreigd voelen. Soms Rob Jatte dat deed. Maar dat is gewoon een ludieke actie. Maar goed, uiteindelijk kwamen er wel bij boeren. op tractoren over het strand. Nee. Dit is een oud bericht. Ze hadden de app niet opgedate. Geupdate, Ge oké. Okay. maar dit was natuurlijk een oud berichtje van vorig jaar. Weet je wel, of eerder dit jaar is er natuurlijk ook zo'n actie. En toen zouden ze wel over het strand gaan. Ik heb er niks over gehoord in het nieuws. Dus voor mij waren ze met oud nieuws bezig. Ja. Goed, nou, tot zover hebben we stand voor het bericht. Van het tweede gedeelte in het radioprogramma we hebben we nog veel meer voor u klaar staan. Ik zit even te kijken of wij nog een nieuwe muziek hebben. Ja, ik heb nieuwe muziek voor je. En dit is namelijk uh, Inge Kalgklaar. zijn er te veel hè, in Nederland. Uh. Mm. Kwart van 9 in Zandvoort. Nog een beetje grijsachtig. Gereden om naar buiten te gaan. Blijf binnen. Laat je inenten. En wacht op instructies. En uh, denk goed na. En twijfel niet. Volg nou gewoon de orders op die worden uit, moeten worden uitgevoerd. Zo zitten in die situatie zitten momenteel gewoon. Nou goed, ik fantaseer er maar een beetje op. Uh, Inge Kalkar nieuwe single Let's Do It Again. Nou, als ze een voorstel zou doen, ik zou er zeker op in gaan. Nou, ik hoorde al iemand zeggen, kinderlokker. Je hebt gelijk, het is een heel die jonge dame. Dan moet ik, nee, dat kan helemaal niet. Nou, even nieuws van het, van het front namelijk. In Tilburg bij Hockey... Uh, Hockeyclub eh, Verdi, denk ik dat je het uit moet spreken... in Tilburg, keken ze vrijdag ons wel heel vreemd op een neus. Namelijk eh, Gerard Opstelten, die is daar uh, de beheerder mee. Die kwam eraan aanlopen en op het kunstgrasveld... daar stonden ze met z'n allen. De graf, Dertien ponies stonden daar op het kunstgrasveld. hè? Nou, dat weet ik niet. Maar ze zullen ze heel raar gekeken hebben. Ze van... Hier, hier kan ik niks mee. Hier kan ik niks mee. Het bleek dus dat de politie de paarden op, uh, op het uh, openbare weg had gevonden. En had gedacht van... Ja, wat moeten we nou precies met die paarden? Dus hebben ze maar geleid naar het hockeyveld. Uh, en hebben verder deze, deze opstelte... Ja, nou, hij heet echt opstelte. Gerard Opstelte, de, de, trein, uh, de treinmedewerker die het allemaal in de gaten houdt... Dat hebben ze niet ingelicht. Dus hij kwam s ochtends daar en toen dacht hij van wat de fuck moet ik nou met, die, met al die paarden? Wat, wat, wat, ja. Hij uh, dacht tegen mezelf, I know nothing about the horse. Uh, uiteindelijk hebben ze de dierambulance gebeld. Die dachten, ja, zoveel paarden passen niet in de dierambulance. En toen ging ze een beetje rondbellen... En toen het eindelijk bleek dus dat de politie erachter zat. En uh, ze hebben excuus aangeboden. En ze waren toch eens dood dat al die trippeltrappelpootjes... toch het uh, veld een beetje zouden verkloten. Het kunstgras. Ze ja. zullen vernachelen. Op deze conciërse is uiteindelijk gewoon... Uh, nou goed, blij is hij weer achtergelaten met een leeg grasveld. In nieuws, Heb je ook dierennieuws of niet? Dierennieuws? Ja, dierennieuws. Uh, Nog even een paard? <applaus> al is het maar dat je het zo leuk vindt waarschijnlijk. Ja, precies. He? Zeker. Het <laughs> Paard. Nou goed, je bent druk bezig met allerlei foto's. Uh, ja, dat is heel grappig. Je kan nu de foto zien. Ja? Maar er waren tractoren. Het was heel grappig. Want het uh, oh, was een boer. Ja? Ja. Ja? Wat de eerste boer niet lukt, dat lukt de tweede en de derde ook niet. Ik kent de reactie van vastzittende boeren in het water van de bovenmeerweden. Want uh, ze gingen elkaar dus te hulp schieten. Want uh, de ene stond, uh, stond eigenlijk vast. En, uh, hij, hij ging hem schoonmaken aan het dag werken. Dus hij denkt, denk, nou, ik, ik uh, rij een klein stukje door het water. En waar is dat precies? De Bovenmerweden. Dat is echt wel Utrecht of zo. Ja, ja daar. Okay. Ja, ik weet niet precies. Maar de grond uh, was zo modderig dat de boer na een aantal meters in te rijden echt muurvast kwam te zitten. collega's collega probeerde dus om hulp vragen de boer uit het water te trekken. Maar die moest daarvoor ook zelf even het water in met die tractor. En toen kwam hij ook vastzitten. Oké, okay, dat zijn de boeren van Nederland. Als de derde collega op de kant bleef om naar de hulpdienst te bellen, besloot hij ook een poging te wagen. En hij bleef ook vastzitten. Ja, die zat dus ook vast. Nou, er waren net uh, drie eentjes. Dat, dat, zijn echte, het, uh, de, dat zijn de nieuwe boeren. die... zwaard het... kleef aan, dat idee, weet ja, je wel? Ja, van de ja, sprookjes. Nee. Nou, het valt me wel op dat er echt bij die protesten zoveel jonge boeren zijn ook. hè. En ik ja. kan me voorstellen dat het ook fout gaat. Er zijn natuurlijk ook van die jonge gasten die natuurlijk allemaal van hun, hun ouders hebben overgekocht. En die zitten echt op hun dek aan hun schulden. Die denken echt: weet je, ik ga echt protesteren. Ik moet door het water heen. Ik ga door het water heen. Korte route. Dan kan ik weer terug naar de boerderij... want ik moet met die beesten weer aan de gang en zo. Ja. Ja, ze moeten allemaal, allemaal afgekocht worden. En, ja, ze zijn bezig met het planten van bomen. En wat is er? Weer? Een miljoen bomen moeten er geplant worden. En vooral geldbomen moeten er geplant worden. Ja, zeker, al die bedrijven die nou geld krijgen van de staat... Maar ze hebben dus vijf uur hebben ze vastgezeten. Hè, vijf van... uur? Ja, in dat water. Ze begonnen rond twee uur. Dus, huh? ja, toen is het gebeurd. Dus ze hebben de protesten gewoon helemaal niet meegemaakt waarschijnlijk? Nee, nee, nee. nee. De, ze waren uh... gebleven, denk ik. Yes, wat een golligheid. Ja, ja, nou, goed. Nou, de, geval... ja, ik heb ook niet het idee dat boeren zo. Ja, ze zeggen al boeren slimheid. Dat was dat nu niet. Nee, dat is zeker niet. <laughs> ik ben benieuwd hoe ze het met formulieren doen. Of ze die dan wel knapping kunnen vullen. Ja. Nou goed, kan hem liggen. Oké, okay, dames en heren. Future Islands... As long as you are. Hoe lang ben je? Nou, best wel lang. Maar niet zo lang als de nieuwe, de nieuwe generatie. nieuwe lang, langer. En dat ben ik al aan mezelf. Bijna een kop groter dan ik ben. Echt belachelijk gewoon. Is hier dus? Born in a War. Future Islands. Ja, mooie, meeslepende plaat van Future Islands. En het was natuurlijk allemaal uh, ja, met de Synthesizer. Het is natuurlijk heel bijzonder, die Synthesizer. En vorige week hebben we het nog uitgebreid. Daarover gehad, natuurlijk over de Synthesizer. Namelijk was Wendy Carlos was jarig. Vroeger was het Walter Carlos, maar nu was Wendy Carlos. En ik heb de afgelopen week toch regelmatig denken van uh, Clockwork Orange... Clockwork Orange zitten kijken. Voor ontrustende beelden. En ook natuurlijk The Shining, waar zij muziek voor heeft gemaakt. Maar goed, dat is ook allemaal inspiratiegebron geweest voor deze Future Islands. Met een nieuwe single. As a strong man dies. Ja, dat was uh, alweer twee weken geleden. Hè? Die sterke man die overleden is. Eigenlijk is hij een beetje tussen het corona uh, nieuws heen geglipt. Ik heb het over Sean Connery. Die is niet meer onder ja, ons natuurlijk. Jammer hè? Ja, is toch wel jammer eigenlijk. Dat was voor mijn gevoel toch wel samen met... Uh, Roger Moore. The Real. The Real 007. Wow. Ja. ja. Ja, dat vond ik wel. wel. Echt, dat ik vond het jammer dat hij hier niet meer onder is. Maar goed, dat was 90 geloof ik. Hè. Hij heeft uh, echt heel wat films gemaakt. En had hem per se aan 007. Zonder ervaring gehad daarmee. Vooral omdat het, het geld niet allemaal goed uh, gegaan is toen, geloof ik. Hij is een beetje onbetaald geweest. Nou goed, genoeg erover. Is zit even te kijken, wat uh, staat deze uh... kruidenautomaat binnenkort in alle winkels. Dat is wel leuk. De studenten van de Wageningse Universiteit, die hebben een kruidenautomatiek gemaakt. Hun innovatie valt zo in de smaak... dat ze staan in de finale van de landelijke innovatiewedstrijd... voor TU Impact Challenge. Yeah. En als ze dus gaan winnen... dan mogen zij dus gewoon mee naar Dubai... om het te proberen daar aan de man te brengen. Een kruidenautomaat. Het is dus een twee meter hoge automaat. Die geeft keuze uit 500 kruiden. Die worden in de supermarkt gekweekt, geoogst en verkocht aan de klanten. Met een paar drukken op de knop valt er verse tijm, komijn of basilicum uit. 500 soorten, hè? Zo. En uh, het is verticale landbouw, stapels, plantjes bovenop elkaar. Met dat concept hopen ze ook echt uh, te gaan winnen. Ik vind het wel iets heel leuks, het heet is van Maar goed, dan, moet je farm. Zeg beetje, dan ga je zeg maar de winkel in. en je denkt van: ik uh, ben je aan het eten. Dat is yes, een beetje flauw. Dan ga je met je bord de winkel en doe je: oh, ja, doe ja, maar wat misschien zout. Misschien kan dat wel. Een peper eronder en dan loop je weer terug. Ja, nou, ik vind het een heel leuk of niet. idee. Nou ja, het moet je wel je eigen potjes meenemen natuurlijk. Dus en mijn dochter is momenteel bezig met de hele keukenkast uh, veranderen. En die wil dan al die saaie potjes en toen ze allemaal in eenheid vormen. Dus ze gaat allemaal dezelfde potjes kopen. En dan gaat ze het allemaal kruiden in doen. En allemaal labeltjes op maken. Ja. En nou, ze zou hier gewoon de kruiden kunnen halen. Ja. Potje eronder. Ja. Erin. En ja. huppa, het volgende. Potje eronder. Oh, prup, erin. Toch? En, en nou, het is natuurlijk wel mooi dat het ook in die winkel zelf wordt ge, geteeld. Ja, ja, het wordt daar gewoon ook gemaakt. We hebben, uh, ge, ge, ge, ge, ge, gezaaid en geoogst. Ja, geoogst. precies. Korte afstanden. Moet, het hoeft niet helemaal uit het buitenland van te komen. Als je het gewoon ergens in je tuin kan weghalen... waarom zou je het dan helemaal laten invliegen? Ik bedoel, daar moet het ook allemaal vanaf. Nou, nog even iets anders. Ja, olifantennieuws. Ja, de kabinet zoekt een onderkomen voor een olifant... die niet langer bij Circus uh, Freywald uh, welkom is... Namelijk, de familie kan niet meer voor de olifant zorgen. Oh. Want ja, door die corona. En het feit ook dat er geen wilde dieren meer in Circus mogen. Dubbelop dus. Dubbel op dus. En maar de familie had gezegd: ze Nou, we houden hem nog wel. We onderhouden hem. En maar verder, we gaan geen, uh, geen trucjes meer met hem doen. Dus hij hoeft niet meer te werken. Dus dan mocht hij wel blijven. Maar nu hebben ze gewoon geen inkomen. En ze krijgen ook geen uh, Denk steun. Ze kunnen olifant eten. Dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. Dus, en ze krijgen ook geen steun. Dat, uh, ja theater, Circus. Allemaal wel leuk. Maar het is niet noodzakelijk. En die dingen die niet noodzakelijk zijn. laten we allemaal doodgaan. En dan komt het vanzelf. Van nul af aan wordt er weer iets opgebouwd. Dus deze olifant die moet waarschijnlijk ondergebracht uh, worden. Ergens in het buitenland. Ze denken aan Frankrijk. En Corola's Schouten is er persoonlijk mee bezig. Die is natuurlijk van de natuur. Uh, om deze olifant onder te brengen. Maar dat uh, kan niet gewoon loslaten ergens uh, op de hei of zo. Precies. Ook wel weer leuk. In een bos. Ja. Zullen dan is dat een wolf? Ja. Een wolf of een fors, of een hert. Een olifant die gewoon tegen kan komen. Dat die zich ook wat? verstoten goed voelt door de groep. Kan ook leuke situaties opleveren. Ik heb de filmpjes van gezien. Is het een mannetje of een vrouwtje? Uh, dat staat er niet bij trouwens. Oh, het is een vrouwtje. Ik had wel een naam verwacht van deze olifant. Maar, staat er niet bij. Misschien is het gewoon olifant. Hé hey, olifant, eten! Komt je <laughs> even goed wel. Fanta heet ze. <laughs> Zeker. Olifanta. Laatste plaatje voor negen uur. En dan straks na negen uur om natuurlijk een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er doorheen? Midden is even mengen tea en Settlements. Even yeah. rap muziek op de radio. Hey. Doe ik anders nooit hoor. Voor deze ene keer dan. We're Komt u maar. Go. To Make this every bad bitch song, ayy Don't you hate when you hold a down Do you switch up on your turn I can tell a count ayy Look, I ain't in my feelings with it Turn around, poke it out, bitch Get it, get it Turn up on him, make a hear the noise We ain't going back and forth with the little boys Shh, cut the noise I ain't going back and forth with these little boys I'm a February baby, I'm a big flirt I gotta give a nigga space when his feelings hurt Ayy, look Cut the shit, I ain't going back and forth with a broke, broke. bitch Jawbreaker, I ain't fucking with the sucker shit yeah. If I cut yeah. her off, then yeah. I mean yeah. it Let's I mean yeah. fuck a yeah. bitch The more I ignore you, the more you adore me yeah. Ass niggas need to come with a one easy. Oh, crazy oh, about me, or oh, he just crazy. You been tripping lately. nigga? too attached, got a acting like a titty baby. Homie woos backstabs, mama died, still sad. And war with myself and my head, bitches, back dad. Bad, bad, new nigga tryna come around and play cleaner. My toes fit tight, but my heart needs hey, to Look, hey, hey. why you wanna do the bad bitch wrong, About to make this every bad bitch, song. Bad bitch Ay, song, Don't you hate when you hold and make it down? Back, do you switch back, up when you turn out the count. Look. I ain't in my feelings with my it Turn around, poke it out, bitch Get it, get it Turn up on them, make him kill the noise We ain't going back and forth With the little boy One, never let a nigga see you sweat Two, never let these niggas Come between the checks Three, never let a nigga Turn against me Cause the dick come and go But I'm riding past Ay, heat riding, Ay, Keep that shit playing I don't like getting personal Treat him like a job When I get him, I'm working him Niggas love using Instagram Like a journal Just like my ass Niggas talking in a circle Why niggas let her talk down I don't know I don't Like I ain't keeping All the facts in my phone Like I ain't got the pictures So you begging for forgiveness I ain't gotta do the most I know what the real is the, real ain't the is. jealous type please Don't believe the hype please You can't make me mad With some shit that I'ma like I'm Don't alive. mean to be intrusive But you thinkin' you exclusive When a party ain't a party If my bitches ain't included ay. Look ay. Why you wanna do the bad bitch wrong I'm about to make this Every bad every bitch song, bitch song Don't you hate when ay. you hold and make it down ay. Do you switch B up B on you turn Not to B be a clown, a clown. Look ay. Ay. With Hi. Ho. Yeah. yo yo weet je dus wat anders heb de show make Circles. Nee, we ho ho ho ik zeg geen sukkels. ik zeg circles weet je al rondjes draaien Circles. en het is goed nieuws Yes, it's only good news wat wij hier geven. Even rapmuziek op de dus zaal. Ja, het was slecht nieuws, want die Dominic Grant is overleden. Wie van, is de, van Grant en Forsythe. Die hadden dat van de guys... Nee, Kais en Dolls? Do? Ze hadden dat liedje, There's a whole lot of loving going on. Dat was in 1974. Ik heb hem even gedraaid gisteravond. Ja? En ik kreeg wel weer het hele jeugdgevoel. Oké, okay, wacht even. Ik, ik kende ik hem helemaal uit mijn hoofd. Niet helemaal de stop tussen rapmuziek en tussen de guys en Dolls? ja, nee, hij, wel, he, link, jawel, ja jawel, hij is er wel, hè, de linker, toch? Jawel. want Het wordt allemaal met nootjes gemaakt. om het nootjes. In deze Sinterklaas tijd. Heerlijke nootjes, borrelnootjes binnen de laatste. Is ook helemaal gek op gewoon. Nou, we gaan even op naar het nieuws van uh, 9 uur. Na 9 uur een stukje geschiedenis. Wat gebeurt er door de jaren heen? Wat voor datum is daar vandaag? Heb ik al goed ingelezen. oh ja, 21, 21 nootjes. Eén maand, dan is het winter. Het, uh, het lidden yes, van CFR. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Cfm. Cfm.